Vele handen maken licht werk. Zij heeft er echter maar twee. één aan haar linker, één aan haar rechterarm. Daar doet ze alles mee. Daar doet ze het maar mee, met die twee, met die twee, twee, twee.